Goedemiddag, ik ben Bien Buis en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet zit te broeden op de avondklok, want die is vanochtend van tafel geveegd door de rechter. Omdat voor die maatregel de avondklok een wet is gebruikt die is bedoeld voor super, super, super superspoedeisende gevallen. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan een dijkdoorbraak of overstroming en daar is hier geen sprake van, zegt de rechter. Dat betekent dus dat je in principe vanavond na negenen gewoon de straat op kunt zonder geldige reden. Vooral voor de jeugd is dat beter. Dan kunnen die weer een beetje, beetje contact zoeken We leven in een vrij landen, dat is goed dat we dat, uh, dat recht hebben. En uh, ik denk dat het dat mooi is dat het uh, ja, dat dat via de rechter wordt gedaan. En dan, uh, dan gaat het ook via de juiste manier. Dus, uh... Ik persoonlijk heb er geen moeite mee dat de avondklok er is. En Als dat uh, goed is om de corona te bestrijden, denk daar ook voor. Wat er nu gebeurt met al die mensen die een boete hebben gekregen voor het overtreden van de avondklok, is nog niet duidelijk. De agent die dik vijf jaar geleden Mits Henriquez in een wurggreep hield bij zijn arrestaties is door zijn opties heen. Hij kreeg eerder al een half jaar voorwaarlijk voor zijn rol bij de dodelijke arrestatie van Henriquez, maar ging in hoger beroep. De Hoge Raad zegt nu dat die straf gewoon blijft staan. De app TikTok krijgt een klacht aan de broek van Europese consumentenbonden. De app is razend populair bij kinderen en jongeren, maar die worden ook doodgegooid met ongepaste inhoud en reclames, vinden die consumentenbonden.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 In Noord-Holland rijdt het langzaam op de A1 Amersfoort Amsterdam. Tussen Baarnen naar de 7 kilometer met een kwartier vertraging. De rechte reis ook is dicht, dat heeft te maken met een vrachtwagen met pech. Tot zover de verkeersinformatie. Heb je klachten zoals hoesten, verkoudheid of verhoging? Blijf thuis en laat je testen.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 Ja, heel goedemiddag lieve luisteraars van uh, ZFM. Het is weer dinsdag, het is vandaag 16 februari. Het is één uur en dat houdt erin dat we de eerstkomende twee uurtjes... weer gezellig uh, een lunchroom voor u gaan uh, presenteren. Uh, vanuit de studio uh, live aan de Tolweg. Uh, vandaag gelukkig wel weer bereikbaar. En niet zoals vorige week dat Lucie en ik... we uh, ze even eventjes, uh, moeten uh, onderbreken... door de slechte bereikbaarheid van de studio. Maar vandaag zijn... En Lucie, hallo dus Ja, hallo Jan. We en zijn Jan, er weer. Uh, we zijn er weer gezellig en we gaan proberen de eerste komende twee uurtjes weer wat, uh, wat variabel uh, de lucht in te slingeren. Wat de muziek, wat nieuwtjes. Uh, we hebben een recept, we hebben het weer bericht. En uh, ach kortom, we gaan deze twee uurtjes weer leuk voor u aan elkaar breien. Uh, we beginnen muzikaal vandaag en dat doen we met een uh, oudje van Rita Franklin. This is for real. If I wanted to, I'd have anything I could ever need anything everything indeed. But if I can't have you, I'd be lost with you and everything else baby would really. this time This is for you. You've got to understand me. This is Now This is Hit it now For En daarmee die we wel kunnen bestempelen als de Queen of Soul, Arita Franklin. Mm. This is uh, for real, en het is afkomstig van de zedevenaar van Jim to Een oude cd inmiddels alweer, heerlijk nummertje. Uh, Luus, we ja. hebben natuurlijk ja, wel eigenlijk uh, we kunnen heel belangrijk doen, nieuws. Doen. Je kunt de klok gelijk zetten, maar we gaan het over de avondklok hebben. Ja, de avondklok moet uh, per direct worden opgegeven. Dat concludeerde de voorzieningenrechter in Den Haag. En de avondklok uh, is ingesteld op basis van een noodwet. En waarom vindt de rechter dat de avondklok moet uh, worden opgeheven? We hmm. gaan even luisteren naar een, uh, een uitleg daarover. Ja, laat maar even horen. Hij staat aan, dus. Ja, bij mij ook. Nou, hij, uh, hij geeft weinig commentaar hier nog. Ja, niet echt. Sorry. Nou, we moeten dat even opnieuw proberen, denk ik dan. Nee, hij moet, het, uh, hij moet het doen. Nee. Nou, we gaan even wat anders draaien tussendoor en dan gaan we even kijken hoe, het, uh, hoe dat komt, oké? Okay? Ja, laten ja. we dat doen. Vreemd. This is how we got. Bring the body revolution in your minds. This is how we got. Lock me out of this life institution. I am a Yes, I hate, but it's not a solution Try my best, buddy, I'm just a human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 me out of this life institution no crying my best buddy. i'm just Wat was dit? We gaan even de herkansing, Ja, we gaan, even, we gaan het opnieuw proberen. Ik okay. zet hem... Uh... Zet hem maar even. De rechter heeft vandaag uitspraak gedaan in de zaak van viruswaarheid tegen de staat, waarin viruswaarheid heeft gevraagd om de avondklok van tafel te halen. En de rechter heeft die vordering toegewezen. Waarom? De maatregel van de avondklok is gebaseerd op een wet die bedoeld is voor superspoedeisende gevallen. Denk aan een dijkdoorbraak. Aan gevallen waarin de regering niet eerst met het parlement kan overleggen om een wet op te stellen. Over die maatregel van de avondklok, daar was al over gesproken. Daar is zelfs over gedebatteerd met de Kamer. En dan verhoudt zich dat niet meer tot superspoed. De rechter heeft overwogen dat er sprake is van een pandemie. Dat er sprake is van een virus dat ook muteert, van grote druk op de zorg. Het is een tijd van grote zorgen en moeilijke beslissingen. Maar ook een juist ingrijpende maatregelen, zoals de avondklok, ja, die moeten wel op een goede wet gebaseerd zijn. Ja. Ja, ja, duidelijk verhaal. Dat is het zeker. En ik denk de grote gevolgen, dat werd net ook al uh, genoemd. Wat gebeurt er met de mensen die een bekeuring hebben gehad tijdens de avondklok? Ja, die gaan nu uh, massaal uh, hun uh, geld terugclaimen. Ja, het is uh, zo jammer allemaal. Het geeft heel veel een uh, rommel idee. Ja. ja, het is jammer. In deze nare tijden. Hè. En af en toe hebben we al de indruk dat we in een gevangenis zitten met z'n allen. Maar wie je echt in de gevangenis heeft gezeten, was heel lang geleden, jolie Cash.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 Think you do Do you think I'll be different when you're through? ever stood and may all the world regret you did no good um, Van Clinton I hate every inch of you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 Eerst was dit in St. Quentin. Werd de boel afgebroken. De boel werd afgebroken toen, ja. ja. En toen kon ze dus nog langer blijven zitten daar. Ja, ja? Just, ja dat is de bedoeling denk ik niet. Uh, gaan we het over het weer, of over de afgelopen uh, sneeuwperiode. Dus wat was ja. Het was toch wel uh, rommelig en wat was het, uh, we zaten we opgesloten de afgelopen weken? Ja, dat wel. Maar wat we voorbij zijn gekomen, die sprookjesachtige witte wereld. Uh, ja. De het, waren, het deed me wel denken een beetje aan vroeger. Ja, vroeger ja. Want iedereen zegt, wat is het koud en wat extreem. Maar vroeger, die oude wedstwinters, waren het toch ook zo? Ik kan me nog wel mee herinneren, mintien, met... Heel veel wind. Wat wel heel opvallend is, en er stond, vanmorgen las ik het ook toevallig... dat we eigenlijk van sommige plekken van min 20 naar het weekend uh, plus 15 gaan. Ja, we liggen van de... Van, 35 nog, graden omhoog. Hè? Nog even en we liggen weer op het strand. Dat is hè? echt allemaal niet te geloven. Ja, het hè? is echt het, van het ene uiterste naar het andere uiterste. Maar wat was het gezellig en wat waren die foto's die we zagen... Waar op het schaatsen, op het spaarne, op de vijvers... Wat was het al een mooi gezicht. Allemaal leuk om te was, zien. Het uh, was in de duinen bij mij daarachter in Noord. Uh, dus zie je die kinderen heerlijk. Lekker warm ingepakt. Mm. Op een sleetje. Of ja. wat, wat er ook voor doorging. Een mat. Een kleed. Daar gleed ze zo van de duinen af. Heerlijk om te zien. En uh, alle respect liefde. natuurlijk naar de, de mensen van landen. Uh, die uh, geprobeerd hebben het een beetje gaan te maken. Maar na het, na het uh, volgende liedje gaan we dat uh, eventjes een uh, stukje over voorlezen. Want uh, ze zijn een beetje in het zonnetje gezet. En dat ja, uh, laten mogen... we worden naar het volgende nummer. We mogen ze ook wel even in het zonnetje zetten. Fleppen en tears uh, in heaven. Ja, Jan, ik wil nog heel even terugkomen op dat uh, avondklokgedoe. Want uh, de rechtbank heeft al gezegd: avondklok moet per direct worden opgegeven. Maar uh, vanmiddag gaat uh, de regering een hoger beroep. Ja, dat Want kon de avondklok worden. Uh, is nog niet ...van de baan. Het wordt vervolgd. Oké, okay, we gaan weer uh, in spanning afwachten. Juist, precies. Um, <kugt> deze week kregen we uh, vorige week bericht... ...dat uh, een van de, de beste groepen van Nederland... ...de coronering ermee uh, gaat schoppen. <kugt> en dat vond ik wel erg. Gaat het weer lus? Ja, nee. Nee, oké, okay, neem een slokje water. Oké, okay, ik ga wel even verder hier. Uh, just a little bit of peace in my heart. Dat was een van de grootste hits die ze gaat hebben. En, uh, die gaan we even draaien als eerbetoon aan de Colman Earring. en niet getroost hebben bij het horen van het nieuws... dat deze band ermee moest stoppen door de, de ziekte van een van de bandleden. Ja. En uh, ja, het is, zo, uh, het is zo jammer. En, en Alex is echt zo'n afschuwelijke ziekte. Zeker, zeker. Kun je niemand. En deze jongens die spelen al zo lang de mooiste muziek... en uh, gelukkig de troost is dat ze heel veel goede cd's hebben achtergelaten. ons. Ja. En uh, nou ja, en, uh, voor uh, langzaam sterkte van vanaf deze kant natuurlijk, hè, hoe erg het ook is. Ja. Um, Jij had iets uh, over de taart. Ja, we hadden het net over de, de, de ingezet... die de medewerkers van Spanelanden toch eventjes uh, tentoon hebben gespreid de afgelopen week met het overlast van sneeuw en ijs. En, uh, ze hebben hard gewerkt. Ze hebben hard gewerkt. En, en dat is eindelijk. ook beloond, zien we hier net staan. Door. En dat ga je even voorlezen natuurlijk. Oh, de, me oh, de taart voor de medewerkers oh, de, de van, van Spanelanden. Ja, Spanenlanden. Dat, is ja natuurlijk. Nou, dat is zo leuk. Dat uh, heeft... Uh, mevrouw Emmie Vrij even leuk ge ge georganiseerd. Want de medewerkers van uh, de Spanerlanden... hebben de afgelopen week echt heel hard gewerkt... om uh, het dorp zo veilig en schoon mogelijk te, te houden. <coughs> uh, ik heb ze echt zien gaan. Ze hebben ze uh, gestrooid. En zon even en, en zaterdag, s'avonds, s nachts. Het is echt uh, bar en boos geweest. En... Uh, Wethouder Ellen Verhey bracht de afdeling een bezoekje om de medewerkers te bedanken. Dinsdagochtend stapte wethouder uh, Emmy Verheij met een grote taart naar de remise... en zij bedankte de sneeuwruimers van Spanelanden. Niet alleen namens de gemeente, maar vooral ook namens alle zandvoorters. Uh, zij vertelde, ze, ze, ze vertelde, jullie hebben de afgelopen week tijdens extra diensten dag en nacht voor ons klaargestaan om Zandvoort bereikbaar te houden. En daar zijn we jullie heel dankbaar voor. Al dus de wethouder, Emmy Vrij... En de taart werd aangezegd. Ik vraag me af of er nog een kruimeltje over is. Ik denk het niet, maar ik wil ik nog even aansluiten er... hierop. Uh, we hebben het over Elverheij. Uh, ja. Door de omstandigheden is het uh, in bepaalde wijken... was het uh, het ophalen van de duobakken de afgelopen week... Uh, een beetje chaotisch gegaan. En hele wijken waren echt vergeten. Door welke omstandigheden ook. Het weer, misschien kapotte vrachtauto's. Er waren verschillende redenen. En uh, er is een uh, mail gestuurd naar uh, mevrouw naar Elverheij. Uh, met de klacht hierover, omdat het uh, toch een beetje onduidelijk was... in richting communicatie met Spanenlanden. En dan moet ik eerlijk zeggen dat een dag later... is er echt uh, heel adequaat gereageerd op de, op de mail. Elf uh, heeft schijnbaar heel snel contact opgenomen met Spanenlanden. En dus uh, door Spaanlanden contact opgenomen met de mensen in de wijken. En uh, ik moet eerlijk zeggen, we kunnen natuurlijk wel eens verschillen... van mening over bepaalde beleidsuitvoeringen in het dorp. Maar wat dat betreft uh, richting Elf zeggen wij uh, Chappel... Eigenlijk heeft ze nu ook een taartje verdiend. Een taartje, zeker. Ja, okay. of een taart. We gaan uh, Nederlandstalen verder doen met een dame... die uh, ook helaas niet meer onder ons is, Lisbeth List. En uh, dat heet dan uh, Amsterdam. In dat oud Amsterdam, in de buurt van de haven... Aan de zeele zich laven, drinkend hek van de dam. In dat oud Amsterdam liggen zeelieden dronken, als een wimpel zo lam, in de dokken te ronken. In dat oud Amsterdam krijgt een zeeman de stuipen tot hij zich. In het bier wil verzuipen, maar in Oud-Amsterdam zie je zeelui ontkaterd als de ochtendzon schatert over dam, rak en dam. In dat Oud-Amsterdam zie je zeelieden wikken, zilverharingen slikken bij de staart uit de hand. Van de hand in de tand Smijten zij met hun knaken Want ze zullen hem raken Als een kat in het wand En ze stinken naar al In hun grof blauwe trui, En ze stinken naar en dat maal staan ze op om hun broek op te hijsen, en dan gaan ze weer hezen tot het boert in hun krop. In dat oude Amsterdam en zie je zeelieden zwieren en de meiden frisieren lijf van lijf warm en klam. En draaien hun bals als een wentelende zon op de klank dunnen vals van een accordean, en zo rood als een krik. Met een zucht de muziek het begeeft. Met een herf van gewicht voeren zij met wat spijt. Dan hun mokumse meid weer terug in het licht. In het oude Amsterdam gaan de zeelui aan drinken. Aan het drinken en drinken en daar nog eens op drinken. Tot het oude kerksplein op hun thuishaven lijkt. En de hoer in het kozijn net als moedertje kijkt. En haar borst is de borst van verloofde vrouw. En daarna weer zo'n dorst. En snikker het uit tegen meer van en kranen in het Oud-Amsterdam, in het Oud-Amsterdam, in het oud Amsterdam. Ja, dat was een oud aan de, aan het echte Mokum Amsterdam er werd een gezonde Lisbeth Listen Een nummer wat origineel uitgebracht is ooit door Jacques Brel. En uh, Lisbeth ja, is... heeft heel veel nummers van hem uh, in Ja, Nederlands ze hebben gekregen. heel veel gedaan. En dat kon ze echt goed. Het is een, ja. een Nederlandse Jean Dat kon je die noemen, denk ik zo. Ja, echt zo. waar. Ja, toch? Ja. Uh, jij gaat even over de schaatsclub. Ja, de, de afgelopen winterperiode heeft iedereen uh, lekker op de schaats gezet. En uh, sommige mensen zijn zo enthousiast. Dus de schaatsclub Novo werd afgelopen weekend overspoeld door nieuwe aanmeldingen van nieuwe leden. Kijk, dat is toch ook wel weer leuk dan. Ja, natuurlijk. Dat mensen daar dan weer ja, voor, uh, voor gaan. Al. Dus daar wordt het ook uh, druk. We hoeven ook voorlopig niet aan te melden, geloof ik, want het zit vol. Oké, okay, ja. Maar wel, het is nou, wel leuk natuurlijk leuk. om mee te maken. Ja. <laughs> Oké, okay. uh, we gaan weer muziek af verder. can I is een eurotiserende bezigheid. Dat mag hier best eens worden gedebiteerd. Wanneer u ook de meuning bent aangedaan dat man en vrouw voor hun grootste geduld te bestaan om elkaar te prikkelen, aarzel dan niet langer en kies de vieze man als uw persoonlijke navigatiepe. Ziezo! Eh, uh, merci, Bucco, hè. Uh, geen dank, hoor. Uh, stond u daar al lang? Altijd. Ik, ik sta er uh, altijd. Ah, u heeft uw vaste plekje. Jawel, maar dat, ja. uh, dat bewaar ik voor thuis, hè, mijn uh, vaste plekje. Ik ga niet uh, langs de openbare weg gaan uh, mijn vaste plekje staan te zitten, natuurlijk. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ik heb zelf ook een auto, hoor. Ah. Maar die kreeg net vandaag uh, zijn grote beurt. Ja, dat moet ook gebeuren. Ja, dat is een enorme doorsmeerboel. Oh, Want normaal leef ik nooit. Nooit. Ik leef nooit. Ja, ik neem ze wel mee hoor natuurlijk. Als ik met mijn eigen wagen op de grote weg zit. En er staat uh, iemand in de brem met zijn duim omhoog. Maar uh, bij voorkeur geen mannen. Mm -hmm. En zeker geen mannen die met z'n tweeën zijn. Want je weet het nooit hè, Met twee mannen weet je nooit. Dan vraagt de ene om een vuurtje, terwijl de ander uh, op je nek springt. Omdat ik zo goed ben geweest om zijn lift te geven. Want de vis wordt duur betaald hoor oh, meneer. Uh, oh, ja, oh. ja, ja, ja. Maar ja, zo'n arme student. Ja, erg, studentjes. Ja. Maar, maar nou heb je het over liftsterren. Uh -huh. Die zijn natuurlijk uh, heerlijk hè. Zeker als ze een half uurtje in de zachte uh, brem hebben staan te luchten. Nee, die geef ik altijd een lift hoor, die arme meisjes. Ook met bril hoor. Want ik heb uh, zelf ook een bril gehad vroeger, dus, dus ik weet wat dat is, hè. Kan u het nog zien? Kijk eens naar me, kan u het nog zien? Nee, hè? Nee. Dat ik een bril heb gehad? Nee, nee, nee hè? Nee, nee. Maar dan zeg ik, mijn hele wagen ruik uh, enkel naar uh, liftsterretjes. Ook als ze uh, achterin zitten, uh, vaak nog dagen later, hè, dan, dan ruik ik ze nog duidelijk voor ogen. Ja, ze, ze hoeven niet allemaal achterin te zitten, hoor. Er mag er, mag er, al, er, mag, er mag er altijd eentje voorin naast mij. Dat vindt ze leuk, hoor, zo'n liftsterretje, als ze voorin mogen zitten. Dat vragen ze ook vaak, hè. Ach, meneer, ik heet Ma of Kitty en, en mag ik misschien een stukje voorin zitten? Ja, ik heb daar brutaaltjes bij, hoor, de ronde. Maar ja, dan ben ik ook de kwaalste niet, hè? Ja, uh, als ik u even vragen mag, ja. uh, wa waar moet u eigenlijk heen? Dan? Nee, we gaan goed zo, hoor. Maar de beurt, hè? Dus, dus, dus de eerste honderd kilometer mag Madeloes dan voorin. En dan zeg ik, nee, Madeloes, nou, laten we zeggen... Pascal mag voorin naast mij... En dan weer 100 kilometer Veronique. Ja. En, en dan Madeloes weer. Ja, ja, ja. dat nou, eerlijk ik verdeeld uh, is natuurlijk. Ja, Ik moet hier rechtsaf, hoor. Ja, ik ook. Voorzichtig, hè, met de bocht. Uh, wie had nou, ik nou voorin zitten? Uh, nou goed, e een van de liftsterretjes dan. Soms heb ik wel, wel drie liftsterretjes op de achterbank, hè. Maar, maar belangrijk, alle drie achter de gordel. Daar ben ik streng in hoor, meneer. Heel streng. Maak ik zelf ook vast, hè, de gordels. Ik heb dus een. Ik heb dus een vrij grote wagen, een luxe Corollaan. Maar ja, maar twee gordels achterin. Dus laten we zeggen dat Madelou zit dan voorin, naast mij, en Kitty in er eentje achter één gordel achterin. Dan moet ik dus Pascale en Veronique samen achter die andere gordel zien te krijgen, hè. Dat is vaak een enorm gewurm. Maar ja, veiligheid gaat voor het meisje, meneer. Dat weet ja, u zelf ook wel, hè? Ja, ja. Zo, nou, we zijn er zo'n beetje, hè? Hey, nou, wel, waar zijn we dan? Uh, ja, want ik, ik, ik, ik woon hier. Hè? Dan zult u weer een stukje verder moeten en, liften. Hè? En er staat geen eens een huis hier. Waar woon jij dan? In uh, die hooiberg daar, ziet u. Oh, Met je vrouw zeker. Uh, nou, nee, ik lig momenteel in een scheiding. Oh, dus ze ligt lekker met, met, met, met vreemde vrouwen in die hooiberg daar. Uh, die hooiberg is een tijdelijk onderkomen. ja, en, ja, ja. Mag ik u ja. nu verzoeken mijn auto te verlaten? Ja, maar blijf van mijn been af, hè? Zit je alweer aan mijn been? De hele weg zit je al stiekem aan mijn bijbeen. Net in de laatste bocht nog zit je aan mijn bijbeen. Moet hij zo terugschakelen? Komt hij net zo glibberig zo even heel gauw aan mijn bijbeen? Glijdt hij zogenaamd met zijn natte hand van zijn knuppel af? Ja, ik heb je de gaten. En nu is het genoeg. Eruit. En veel succes. Ik wil gelijk. Ik ben blij dat ik uit die wagen ben. Zeg, levensgevaarlijk bij jou in de wagen. Ik wil geen eens meer mee. Ik begrijp het best hoor dat jouw vrouw jou in de scheiding hebt gelegd. Jonge mannen zoals ik op pikken. En, en, en, en, en, en dan moeten ze in hun blote reet bij de ondergaande zon voor jou dansen op de hooiberg, hè? Ja! Goedemiddag, verder! Oh, nou, oh, nou rijdt hij weg! Zie je wel, hij vlucht voor de waarheid! Kinderlokken, doorsmeerpijp, viesbeuk, de rat! Ja, twee hele iconen uit het Nederlands uh, lachcentrum, zeg maar. Dat waren Cotembeer en uh, De Vieze Man. We um, ja, hebben nog steeds een die, soekelus, Ja, die avondklok die houdt ons wel bezig. Hè? Want, ja, uh, ze gaan nu uh, vanmiddag een uh, spoedappel uh, uh, wordt er, uh, voor de rechter aangevraagd. En de uitspraak in aanwachting van het hoog beroep... om de uitspraak uh, in aanwachting van het hoog beroep uh, te schorsen. Het verzoek om schorsing dient vanmiddag om 4 uur... En uh, misschien hebben we ook al iets wat, uh, wat uh, dat Den Haag reageert. Oké. Okay. Ja. Even je knopje aanzetten, denk ik weer. Even kijken. Ja. Nee. Ja? Nee, nee. Dat nee, is er nog niet. Nou, dan nee. gaan we het wel meteen proberen weer. Oké, okay? uh, proberen. Ja, is helemaal goed. Oké. Okay. Uh, ik hou er zo van lekker, Gehoor ja, lekker, lekker snel nummertje. Ja, lekker, ja, ja toch? een beetje een uptempo nummer, Ja, daar hou ik Zeker. van. Jij ja, bent nog wat nieuws bij elkaar aan het zoeken? Uh, ja, maar er is nog uh, geen livestream met nou, uh, Den Ha. Dan gaan we nog maar uh, wat tempo erin houden. La Bamba. Joe Cocker. Hij uh, heeft nothing. Uh, we gaan het uh, op het eind van het eerste uur af, dus we hebben nog, uh, nog eventjes. Dus, uh, nou, we draaien een beetje, we kunnen niet vol draaien, maar we zien het terug aan de andere kant van de klok om uh, twee uur. Tot straks. Close your eyes Is that your smile? I've been looking at you forever Yet I never saw you before Are these your hands Holding mine Now I wonder how I could have been so blind for the first time i am looking in your eyes for the first time i'm seeing who you are i can't believe how much i see when you're looking back Tot zover time Oh yeah this... Voor de de kabel op 104.5. de in de eerste op 106.9. de meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van twee